De afgelopen jaren zijn er minder HIV-baby's geboren. Dat komt volgens VN-organisaties UNICEF en UNAIDS door betere medicijnen. Daardoor zijn er tussen 2005 en vorig jaar... naar schatting 850.000 besmettingen voorkomen. Zwangere vrouwen met HIV moeten tegenwoordig dagelijks één pil innemen... om het virus te onderdrukken. Eerder was dat nog een cocktail van zes pillen. Een afvaardiging van Ajax heeft een bezoek gebracht aan de zwaargewonde supporter... die dinsdag tijdens de wedstrijd tegen Barcelona in de arena van een tribune viel. Onder andere directeur Edwin van der Sar sprak in het ziekenhuis met familie van de man. In het supportershoom van Ajax hebben hulpverleners en tientallen fans... afgelopen avond gepraat over het ongeluk. Er was ook een trauma-expert aanwezig om ooggetuigen bij te staan. In Libië zijn zeker veertig doden gevallen bij een explosie in een munitiedepot...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 Het is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen als je een vraag hebt... of een antwoord weet op een van de vragen... Het nachtzuster op Twitter kun je ook gebruiken. Je kunt ook mailen naar nachtzuster. apenstaatje, omroepmax.nl En uh, facebook.com slash nachtzuster is ook allerlei informatie over het programma te vinden. En even kijken, nou vergeet ik iets. Oh ja, de chat natuurlijk. Daar kun je je melden via omroepmax.nl slash En dan linksboven even de chat aanklikken. Het liefste heb ik dat je even belt als je die moeite wil nemen naar 0800-1121. En dan vooral als je een antwoord hebt, want er staan nog een hoop vragen open. Zo wil Nico graag weten hoe het kan dat sommige mensen rood haar hebben... Frans die vroeg zich af. ook oh nee, die is beantwoord. Inderdaad, de cadeautjes die meegaan met de koninklijke familie naar het buitenland. De grootmeester is daar waarschijnlijk het antwoord op. Anneke die wil weten hoe ze etiketten van haar glazen potten af kan krijgen. Dus mocht je daar nog tips voor hebben, laat het ook even weten. Alex roept op om de onafhankelijkheid van Suriname te vieren. En vraagt zich af waarom we dat eigenlijk niet doen. 0801121. Antoinette wil weten waarom we betalen voor zonne terwijl de zon natuurlijk van niemand is. En Jan de Groot wil weten wie nu het schadeformulier moet invullen... na een auto-ongeluk, de veroorzaker of het slachtoffer. En ook wil die weten waar de tekst vandaan komt. Een spookrijder op de A1 gesignaleerd haal niet in. Want een spookrijder kun je niet inhalen, vindt Jan. Dat is een beetje een onlogische formulering. Dus waarom zeggen we dat zo? Wil die wil graag weten of linkshandigheid erfelijk is... Rinsian die vraagt zich af of het nodig is om bladeren die op de grond vallen... in de tuin ook te verwijderen. En um, of het klopt dat niet alles wat je vindt in je tuin... bijvoorbeeld olie, stel dat je olie aanboort in je achtertuin... Um, waarom dat niet van jou is, maar van de overheid. En of dat verhaal wel klopt... En Gerard, sprak ik zojuist, die heeft flashbacks van het verleden, uh, nare omstandigheden. En hij vraagt zich af waar die flashbacks dan vandaan komen. Wat is zo'n flashback precies? En tot slot Gert-Jan, die zijn vriendinnetje ten huwelijk wil vragen in Rome. Dat kan hij natuurlijk doen zo tussen de Trevi-Fontein en de Spaanse treden. Maar um, als, iemand, Spaanse trappen, Spaanse treden, Spaanse nou, als iemand nog adviezen heeft voor de meest romantische plek in Rome... naar 0800 1121. En dan is het vier minuten over vier. En dat is toch traditioneel het moment op Radio 1... bij Nachtzuster van Omroep Max dat we een discoplaatje draaien. In dit geval... Vier Feels like I'm in love. Ook nog eens extra toepasselijk voor Gert-Jan en zijn vriendin. Van Kelly Marie. Feels like I'm in love. Kelly Marie feels like I'm in love. Arie Klok, goeienacht. Goeienacht. Hallo, zeg het eens. Rome. Rome, ja. Hij wil in Rome zijn meisje ten huwelijk vragen. Ja, Gertjan, Ja. Ja, Gertjan, jan Ik denk daarvan, doe het niet in Rome, man. Oh. Want? Ja, die fontein is nog een beetje... houdt of uh, een, echt een ideaal idee. Nou, het he? is echt is een, een goed verhaal, uit. heb je Ari? Ja, ja, vertel. En ik was eens in de Sint-Pieter in Rome. Ja. Met een geliefde van mij, zoals hij daar straks heen gaat met zijn meisje. En ik zei tegen haar: Wat wil je nou wensen voor alle kinderen in de wereld? om het beste te hebben wat ze kunnen verwachten in hun leven. En ik kus daar op de voorhoofd. Ja. Komt er zo'n mannetje naar me toe, die daar rondliep in de kerk, en zei van, nee, nee, nee, uh, dat is niet uh, mogelijk uh, dat je je uh, partner een kus geeft. En toen dacht ik van, Oh, wacht even. Dit is Rome. Ik heb een advies aan hem. Yeah. Jongen, ga niet naar Rome, maar ga naar Venetië. Romantischer, deur. Exact. 0801121 voor meer adviezen. Het staat genoteerd, Ari. Dankjewel. Ik, uh, dan... moet nog, nee, ik moet nog een heel klein stukje administratie eventjes... want het is tien over vier, zie ik. En over een uh, minuutje of vijf is het, um, het gebeurt hier om kwart over vier. En dat is, uh, dat is ingesteld door uh, trucker Hans, zeg ik uit mijn hoofd, die vorige week belde. En toen hadden we het over dat uh, de truckers af en toe ook best goede muzieksmaak kunnen hebben. En dat we dus om kwart over vier een plaatje draaien, aangevraagd door een vrachtwagenchauffeur. En dan is dus de uitdaging van, zit je nu op de vrachtwagen en heb je een beetje goede muzieksmaak? Laat het dan even weten via 0800 1121. Wat moeten we absoluut draaien om kwart over vier? Het zou 20 over vier kunnen worden, bekt ook lekker hoor, wat gebeurt hier om 20 over vier? Dus uh, mocht je op de vrachtwagen zitten 0800 1121 en vertel me even wat truckers een lekkere plaats vinden om s'nachts de vrachtwagen bij te besturen... zonder dat het nou direct... Uh, een beetje, dat het ook voor de andere mensen nog een beetje, een beetje het uh, luisteren waard is. 0800 121 Caroline? Goedemorgen, met Caroline. Nou ja, gelijk een vrachtwagen te pakken. Ja, je bent te vroeg. <laughs> ja, je bent te vroeg. Ja. Dat is uh, nou, nou dat jammer. Weet ik. Ik, heb, uh, ik heb een paar <laughs> uh, antwoorden en een vraagje... Dus, uh, nou, laten we beginnen met de antwoorden, Caroline. Ja, uh, op de etiketten. Met ja. die, uh, ik heb zelf ook zoiets gehad, maar uh, het is ook leuk als je van de decoratiefolie... en dan plak je daar gewoon iets overheen. Oh, dat is ook wel, dat is knippen. slim. En dan kun je met, met uh, tijgerprint en luifartprint... <laughs> Tuurlijk. Rappenprint, ruitjes, bolletjes, kun je de gekste dingen... en dat ziet er hartstikke leuk uit, dan gewoon daar overheen plakken. Kijk. Je hebt de, we vaak hebben vrachtwagenchauffeurs, die hebben de hele cabine een beetje leuk ingericht. Uh, klopt het nu dat ik daar luipaardprint en zebraprint uh, voor me zie? Of, uh... Nee hoor, dat valt ook oh, niet. Dat heb we niet. Nee, nee zo erg is het nog net nee, niet. Hoor, nee hoor, ik heb gewoon een heel saai uh, een ruitendekentje achter me op het bankje liggen. Een dus. ruitendekentje? Nee, ik ben niet, niet zo uh, nee, hoor. Oh, oké. Okay. Nou. Nee, ik heb ook niet mijn ramen voor hangen en zo. Ik kan nee. alles zien. Nou, wat had je nog meer? Uh, over die zonnepanelen. Volgens mij betaal je daar transportkosten voor, voor het energiebedrijf. Dus je levert aan het energiebedrijf en dan uh, zou je korting krijgen op wat je teveel levert. Maar als je het terug weer nodig hebt in de winter, moet je daarvoor betalen. Volgens mij werkt dat zo, met oh, de transportkosten. Ja. Weet ja. Dat niet. Ja, maar ja, je dus betaalt je natuurlijk ook voor die uh, zonnepanelen. Ja, daar moet je gewoon zelf voor betalen. Ja. Zelf laten installeren en zo. Daar heeft het energiebedrijf niks mee te maken. Ja, daar zit wel wat in. Dus je, je moet wel een soort van mensen, Ze willen wel de controle en het contact houden. Daarover. Daar gaat het over, de, de, die, die, die, die transportkosten. Want in de zomer krijg je natuurlijk heel veel. Mm -hmm. En dat lever je dan aan het energiebedrijf. Nou ja, en in de winter heb je te weinig, dus moet je dat weer terugkopen. Ja, jij denkt inderdaad wat beter na dan ik, want ik zat, ik zat uh, veel algemener te denken. Terwijl dit waarschijnlijk inderdaad is wat Antoinette bedoelde. Waarom ze moet betalen als ze zelf de zonne-energie zeg maar, genereert ja. van haar eigen dak. Want ze had het ook nog over windenergie. Maar je hebt natuurlijk niet die windmolen in je eigen achtertuin staan met een draadje naar je televisie toe. Nee, dat zou wel makkelijk zijn. Ja, dat is misschien een ideetje ja. voor de toekomst. Ja, ik leg me even op tafel. Ja, ja en dan de schouderformulieren moet je natuurlijk allebei... De mensen moeten dat invullen, de veroorzaker en het slachtoffer. Want je weet op dat moment nog niet precies wie de veroorzaker en het slachtoffer is. En dan heb je links het pakje A en dan links het rechts een pakje B. En dan moet gewoon ieder moet dat invullen en ondertekenen. Oh ja. Dus dat is eigenlijk heel makkelijk. Even kijken, wat is nog meer. Ja. Uh, oh ja, ik had een vraag over kerkklokken. Ja. Weet iemand hoe dat, hoe dat werkt? Want uh, bij ons is... Uh, nou, zo'n 200 meter verderop staat een hele hoge kerkklok. En het woon daar 20 jaar. Dat ding heeft het nooit echt, uh, echt gedaan. En nu zijn ze ineens op het idee gekomen om hem elke uur te laten slaan. En dat begint morgen om 8 uur. Acht keer. Half negen, één keer. Nee, het is voel je me aankomen. Ik ben nu aan het werk. Ja, fijn hè? Ja. Ja, dus ik ben aan het klagen geweest natuurlijk. Want ik lig, elke keer zit ik rechtop van dat ding. Ja. En, uh, ja, dat, uh, ze vinden maar, uh, ze vinden denk ik maar fellerij, want de kerk gaat voor alles. Maar ze zeggen dat uh, als ze dat willen veranderen, dan moet er een installateur komen, daar. Nee? Die uh, een of andere hele moeilijke instelling, een computer, weet ik veel waar het allemaal over gaat. En en ze kunnen hem niet uitzetten. Ja, dat zeggen ze. Maar ze hebben in het begin, dat ze die dingen in werking hebben gesteld, uh, ook nog van die riddeltjes, dat noemen zij dan angelus. Yeah. Uh, en dat was een hoop gebouw en dat hebben ze er wel uitgekregen. Dan vraag ik me af, heeft dat dan ook een paar honderd euro gekost? En kost het inderdaad een hoop geld om iemand te laten komen om iets te laten veranderen aan die klok? Ja, ja, ja, ja, ja. Of dat je ze harder en zachter kan zetten, maar ik, ik heb zoiets van, uh, ja, in, in zo'n bewoonde wijk waar mensen ook werken s'nachts, uh, vind ik het nou niet echt uh, netjes. Maar uitleggen. sinds wanneer staat hij aan? Uh, dat is ongeveer sinds twee, drie maanden. Oh ja, nog echt wel heel kort. En ja, is het... en ik woon er al twintig jaar. En de, af en toe deed hij op zondag uh, deed het wat. Als er een mis was of zo, denk ik. Als ja. er goed mis was. Als het goed mis was. Nee, maar, maar, maar um, uh, er, is vast, er moet toch een procedure aan zoiets vooraf gaan? Dat is natuurlijk wel weer in het lokale krantje heeft het gestaan. Of in uh, dat je nog bezwaar ingaat. Dus je kunnen toch niet opeens zo'n kerkklok aanzetten? Oh, ik ben daar niks uh, over tegengekomen. Ik heb het, nou ja, ik heb het die mensen gevraagd. En die zeggen dan... Uh, ik heb gevraagd of ze onderzoek hebben gedaan in de buurt of, of iedereen. Nee, daar krijg ik geen antwoord op. Nee. Ja, ik zit, want ik, ik woon echt tegen een kerk aan, zeg maar. Nee. Hè. En nee, maar ik als jij het zegt, denk ik ja, soms op zondagochtend. Maar verder, ik hoor hem verder niet. Nee, dus die slaat ook niet elke uur dan. Nee, hij slaat wel elke uur, maar ik hoor het gewoon niet meer. Net als mensen die naast de uh, treinrails wonen, die horen het op een gegeven moment ook niet meer. Ja, ja, dat, dat zeggen zij ook. Maar toch denk ik zoiets van, ja, als een veroorzaker van lawaai je maakt, dan moet toch niet degene die daar last van heeft daar iets van doen? Nee, ik vind het, ik, je hebt wel een punt hoor. Ja, kijk, ik ben er komen ja. wonen toen, toen, weet je, ik ging ook naast een kroeg wonen. Ja, ja natuurlijk kerkkroeg. Ja, dan Kerk doe je dat vrijwillig. Ja. Maar ik ben daar komen wonen en er was niks aan de hand al twintig jaar. En ik heb mensen uit de buurt gesproken. En, ja, ook mensen, en er zijn mensen ook ja, die dat ook vervelend vinden natuurlijk. Die willen ja. zondag ochtend uitslapen en zondag om acht uur begint hij ook. Ja, hij doet ook nog kom, dan, en dan gaat het kom, dan doet hij ook ja. nog. hè Ja, oh. ja maar de mensen lopen er alleen maar voor weg. Ja. Ja, te veel wij. Nee, maar ik vind, ja, ik vind het niet erg, maar ik kan me wel voorstellen dat als, ze hem dan, als, als het er nooit was en ze zetten hem dan opeens aan en je werkt s'nachts, dat is wel een beetje vlek op ja. vlek. Ja, want ja, dat is dan net weer een geluid. Ja, ik ben de, de, ze hebben bij mij aan de overkant een noodschool gemaakt. Dat doet, dat, daar zie ik dan nog het nut van in. Weet je wel, dan hoor je de kinderen en dan, ja, dat is nou eenmaal zo. Dat, gaat, dat is ook tijd ja. En uh, ja, je hebt leefgeluiden. Dat, en, uh, we hebben die AWAC's. Ik woon dan in zaak lindurg Die vliegtuigen vliegen over. Maar ja, weet je, dat dient een doel. Maar ik vraag me af wat voor doel heeft het. Of wat, wat voor zin heeft het om elke keer dat ding ja. te slaan. Caroline, of, Caroline, of Caroline, lopen, dan, ja. Caroline, Caroline, Caroline, ja. Caroline. Het is, het, ja, sorry, maar het is kwart over vier geweest. Het is eigenlijk zelfs al 18 minuten over vier. Ik heb ja. nog geen trucker aan de lijn. Ik wacht wachten allemaal nog mensen over onderwerpen. Jij bent een trucker. Een drukke doos. Oh, dat zeg je zelf. Uh, even, ben ja. je geladen ook? Uh, ja. Oh, ik heb, nog nooit, ik heb nog nooit raad wat die rijdt gespeeld met een vrouw volgens mij. Nee, maar wel met een collega van mij, Sjoerd. En dat was heel moeilijk om dat te raden. Ja, en Sjoerd die heeft ook... Maar Sjoerd die heeft altijd de slechtste vrachtwagens van jullie mee, weet je dat? Ja, ja. De, als, er, als er een vrachtwagen is met een spookstoring, dan rijdt Sjoerd er ja. mee. Dat is echt, maar ik even, heb hem gisteren nog gesproken, ja. Maar heel even dan... Uh, het, je mag alleen ja nee. Oh jee, oh, ja. het, wacht even. Um, heb je een beetje goede muzieksmaak, Caroline? Uh, nou ja, ik vind het natuurlijk van wel. Maar ik denk niet dat iedereen dat kent. Oh ik ja, we moeten in de rock'n'roll en rhythm en stijl. Ik heb wel eens iets... Oh, wacht even, dat is misschien wel leuk. James Hunter. Volgens mij hebben jullie dat nummer wel erg. Want ik heb, ik heb toen ook uh, s'nachts met dat programma van Hugo van Krikken meegedaan. Oh ja, Jutje. Ja, Over de schutting. Die die uh, ja. uh, James Hunter nee, nee. met... Uh, ja, dat zeg je zoiets. Ja, die is heel mooi. Ja, maar uh, welke? Even denken, ik had toen een hele mooie. Dan zit je inderdaad in de RB hoek? Uh, Zal ik, ik kijk wacht, ik kijk even wat ik erin heb staan van James Hunter. Ja, uh, mij is dat nummer wat ik toen aangevraagd heb, heeft hij toen later ook een keer gedraaid. Er was geen tijd voor. En dat was een heel mooi nummer, maar. Schiet me even niet binnen. Uh, ik heb al walk away and don't come back. Walk away, ja. Uh, walk away, walk away, walk ja. away. Yeah. Ja, dat is een heel mooi nummer. Kijk, nou dan hebben we die voor het gebeurt hier om 20 over 4. En dan heb ik nu nog 20 seconden. Oh, nou ja, op, en, en die 60 van de 20 over 4. Dus ik heb nu nog, zeg maar, 75 seconden om te raden wat je rijdt. Kun, oh. je, het, kun je het eten? Ik weet het niet. Ik, weet, ik kan op alles antwoorden, ik weet het niet. Ik, ik heb een, uh, je rijdt met gezet. een vraagwagen en je weet niet wat erin zit. Nee. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Jawel, hij zit vol met pakjes... en met pallets en met dozen. En weet ik veel wat allemaal. Ik zet hem aan het dok. Hij wordt geladen. Ik, ga, ik heb dan pauze. Ik ga de kantine in. Ik kom terug. En ik trek die deur dicht. En uh, ik hoop... Dat, uh, dat het niet strafbaar is, voor ik bij mij. Ik wou net zeggen, want het, je zou de, je, ik durf <laughs> geen Chinese grapjes meer te maken. Maar je zou, je zou dus... Uh, nou ja, goed. Maar er zit iets... In, nou, oké, okay, dan zijn we snel klaar. Het is twintig over vier en dan gebeurt het hier. En jij houdt van James Hunter. Alsjeblieft, Caroline. Dankjewel. En voor je programma. Ja, jij ook Dankjewel. bedankt, hè. <laughs> Hoi. Hou je veilig. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Goeienacht. Dankjewel. Hoi. Dag. Darling. If ever you refuse me Like I know you will one day I won't let the change confuse me I know that's my cue to walk away When I feel my chances going slimmer, and there's every chance they make when the love light in your eyes grows dimmer, I know that's my cue walk away I won't hang around where I'm not wanted Wouldn't make no sense to stay Oh When I feel my chances growing slimmer There's nothing left to say When the love light in your eyes grows dimmer I know that's my cue to walk away Het gebeurde hier om 20 over 4. Ja, ik had het beloofd. Een uh, plaatje speciaal voor een vrachtwagenchauffeur. Het was in dit geval een chauffeuse. En het was James Hunter en Al Walkaway. Volgende week weer om 20 over vier. Een plaatje van een trucker. En als je een beetje goede smaak hebt voor een trucker dan... of oh, Dat heb ik natuurlijk niet hardop gezegd. Dan uh, kun je dan bellen en een plaatje aanvragen. Zo eenvoudig is het. Een hoop vragen nog, uh, die nog uh, niet beantwoord zijn. Dus mocht je ons kunnen helpen, bel dan even naar 0800-1121. Uh, Caroline wil dus graag weten of ze uh, kerkklokken niet uh, uit kunnen zetten. Hoe je dat voor elkaar krijgt. Want ze staan sinds een paar maanden opeens aan bij haar vlakbij. Ja, en daar schrik je dus iedere half uur wakker van als je s'nachts werkt. Gerard heeft flashbacks van zijn uh, uh, nare jeugd... en vraagt zich af waar die vandaan komen. Rensian wil weten of het waar is dat als je iets vindt in je achtertuin... bijvoorbeeld aardolie, uh, dat je dat niet zomaar mag houden... en of je bladeren die in de tuin liggen niet gewoon kunt laten liggen... in plaats van verzamelen en af laten voeren. Gert-Jan zoekt de meest romantische locatie in Rome... om zijn vriendin ten huwelijk te vragen... wil, wil weten uh, of linkshandigheid erfelijk is... Uh, Alex die vraagt zich af waarom we de onafhankelijkheid van Suriname niet vieren. Of in ieder geval herdenken. En Nico die vraagt zich af hoe het kan dat sommige mensen rood haar hebben. 0800 1121. En dan zit ik nog een beetje met die vraag van Jan de Groot in mijn maag. Over die spookrijder. Want de tekst is er is een spookrijder gesignaleerd op de daar en daar. Ehm. Um, uh, haal niet in, blijf rechts rijden. En uh, probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Maar de vraag van Jan is: haal niet in, hoe kun je de spookrijder nou inhalen? Nou dacht ik, ja, het is toch heel logisch dat ze bedoelen: haal even niet in, maar blijf rechts rijden. Nou krijg ik allemaal mailtjes van mensen die zeggen: nee, want je moet inderdaad rechts blijven rijden. Want anders, als je gaat inhalen, dan rij je op de linkerbaan. En dan rij je dus tegen de spookrijder aan. Maar ik denk dan: je rijdt dan juist niet tegen de spookrijder aan. Want die rijdt namelijk op dat moment op de verkeerde weghelft... en dus op jouw weghelft. Dus eigenlijk moet je juist niet rechts blijven rijden... maar allemaal links gaan rijden, dacht ik dan. Want, maar goed, ik, ik vind het nu opeens verwarrend worden. 0800 1121 als je er wel een logisch verhaal bij hebt. Erika, goedenacht. Hallo, als vriend, goedenacht. zeg Hi. het eens. Hi. Ik wou trouwens even zeggen van... Uh... Dat uh, voor de truckers, um, best wel, uh, die hebben best wel een goede smaak. Ja. Luister maar eens, tussen uh, 10 en uh, 12 naar Bob van Beten van Transportradio hoor. Want dat is prima. Transportradio? Ja, Transportradio zit op AM. Nou, dat weten vast uh, heel veel truckers. Al, maar Wij moeten nog radio. meer truckers gaan luisteren. Oh. Ja, Bob van Beten. Wacht even, ik doe even mijn, uh, mijn telefoon aan andere hoor. Maar je moment. bent nu keihard reclame aan het maken voor een andere zender hè? Terwijl ik hier mijn ja, best zit te doen om wil... mensen deze kant op te ja, maar... lokken. Ja, ja maar hij is niet commercieel en hij zit niet op jouw tijd. Oh. Ja, maar het gaat... En weet je, tussen 10 en twaalf ook... dus is het ook heel leuk op Radio 1? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar ja, hier is ook veel informatie bij Bob van en Hij moet wel bestaan ja. blijven. Ik, ik weet het sinds kort, want ik ken sinds kort de trucker. Ik ben still in love. Ah. En... Um, dus ik weet een beetje meer van, uh, tran van de transportwereld. En uh, ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Nou, en hij goed. draait van Charles Aznavour tot Avicii. Echt waar? Gewoon alles door elkaar ja. heen. Dat vind ik dan heel ja, raar. Ja, echt. dat ik vind... ja, maar wel leuk. Ja, nou ja, dat is ook zo. Het is ook ja, al alle... wat niet? jij nu noemt, is in ieder geval het luisteren meer dan waard. Ik zou het ook kunnen ja. draaien. Ja, ja daarom. Oh, ah, ja, Avicii? Nou ja, goed. Ja. Maar daar belde Avigii je niet ook. over. Nee, nee. Heb jij het ook warm nu? Uh, nou nee, niet ja, Je hebt net gedanst ik... met de disco. <laughs> ja, maar ik heb het hier nooit warm. Het is hier altijd ijskoud s'nachts, Erika. Kan de verwarming niet aan? Nee, ja, die, ik draai hem altijd helemaal open. Maar volgens mij bezuinigen ze s'nachts op de verwarming. Nou, want dan, uh... nou ja. daarvoor bel ik dus. Oh. Ja, ik woon in een appartementencomplex. Ja. En ik ben meestal wel vrij vroeg wakker. Nu ben ik heel erg vroeg wakker door omstandigheden, maar... Dan ben ik vijf uur wakker en dan wil ik gewoon s morgens hè, in alle vruchten wil ik lekker een broodje gaan eten, een thee gaan drinken. Dus dan ja. denk ik, ik doe de verwarming even aan. En uh, dan wordt het lekker warm en dan kan ik, uh, kruip ik er nog even in en dan ga ik er zo uit. Ja, toch? dat, dat eh? lijkt me op zich bij het wakker worden niet een onlogische gedachte. Nee, zeker in deze tijd niet. En uh, is het toch wel killetjes. Ja. Nou, prima. Dus dat probeer ik te doen. En uh, ik heb verwarming vanuit van een centraal blok. in het appartementengebouw. En uh, vorig jaar. Dat signaleerde ik ook al, dan was ik ook vroeg op en dan dacht ik, het gaat niet aan. Maar toen was ik mantelzorg voor iemand en had ik gewoon geen tijd om daar eigenlijk over na te denken, of iets aan te doen. Maar dit jaar is het dus weer exact hetzelfde. Ik doe de verwarming aan, het vlammetje gaat aan op dat, uh, de, hè, op dat thermoding, maar de verwarming gaat niet aan. Nee. Dus ik ben gaan bellen, ik huur, ik huur een appartement. Dus ik ben gaan bellen uh, ja. met, met, uh, eh, met, met Domesta, dat mag ik misschien niet zeggen, maar goed. Is het het is nog steeds geen de... reclame dat jij met ze gebeld hebt, hoor. Ja. Nee, nee, daarom. Ja. Maar goed, in elk geval, uh, ik belde en uh, ik werd uiteindelijk teruggebeld van ja. Um, dan moest ik um, Dat werd geregeld, uh, de tijd van aangaan van de verwarming, de mogelijkheid om verwarming te krijgen, mm -hmm. dat werd geregeld met de bewonerscommissie. Ja. Maar ik ben geen lid van die vereniging, mm -hmm. want dat is heel leuk hoor, uh, die zetten uh, leuke dingen in de hal. Erik, je halen weet halen dat om zes uur het Radio 1 Journaal begint hè? Ja, nee, ik, ja, ik schiet ook. Oké, okay. okay. en um, maar goed. En, en ze organiseren koersbal. Ik ben daar geen lid van, want ik heb het stinkende druk, daar dus heb ik geen tijd voor, dan moet ik betalen. Maar door de verhuurder wordt dus alleen maar gecommuniceerd over wanneer die verwarming gaat, met de mensen van die bewonerscommissie. Het zijn allemaal mensen van 80. Ja, die liggen nog lekker in een bedje. Maar ik heb dus geen verwarming om om, ik vind dat ik 24 uur per dag verwarming moet hebben. Vind je niet? Nou nee, ik vind niet dat jij 24 uur per dag verwarming moet hebben. Nee. Vind je niet? Nee. <lacht> nee, maar, maar, maar was dat de vraag? Ja, maar ik vraag me dus af... Ja. ja ik, ik vraag me af of um, het mogelijk is... dat je in een appartementencomplex woont... Waar, en je bent geen lid van een ver vereniging... er zijn meer mensen er geen lid van... dat die mensen kunnen bepalen... En jij betaalt de huur, je doet alles en zo. Mm. Dat zij kunnen bepalen dat je maar vanaf 6 uur verwarmen mag hebben tot s'avonds 12 uur. Of ja, maar zo. dat is de vraag niet, want dat is de situatie. Dus het is meer een klacht ja, over de, de bestaande situatie. situatie. Ja, maar, maar, maar wat is de vraag? Nou, de vraag is of het wettelijk is toegestaan dat dat zo kan. Mag dat? Is dat een goede, ja. dat een goede formulering? Ik, ja. bedoel, ik vraag me dat af. Ja, nee, ik begrijp het wel. Nou, Erika, okay. ja, dus je had eigenlijk naar Casaluna moeten bellen. Hè? Want er zat iemand ja. van de woningbouwvereniging. Die weet die hele ja. reglementen natuurlijk. Ja. Van, die slaapt nu. Wat vind je ervan? Is? Ik ga morgen maar naar mijn advocaat. Ja, dat is meteen ook weer zo'n stap. Nee, ik heb wel geleerd van die meneer. Je moet Ten eerste moet je een aangetekende brief schrijven. Alles op papier, zei hij ja, ook. Oh, dat heb je al ja, gedaan? Al ge en wat zei ze dus ja, toen? Ja, ik heb alles al gedaan, Astrid, ja. En wat zeggen ze dan? Dan zeggen ze van... Uh, dan moet je maar lid worden van de bewonersgemeenschap en dan ben je natuurlijk de enige ja. die om zes ja. uur al de verwarming aan ja. wil hebben. Ik kan me natuurlijk infiltreren daarin, hè? Maar ja. In de koffer? Dat je doet alsof je de buurvrouw bent... en dat die dan de rekening krijgt? Ja, precies. Maar daar heb je geen tijd voor. Nee, ik begrijp het. Nee, nee. nee. Nou ja, ik vind, ja, het is in, kijk, ik, ik maak er natuurlijk een beetje een grapje van. Maar stel dat je inderdaad s'nachts werkt uh, en je moet, je moet ja. uh, of, ja, of wat dan ook. Als je gewoon s'nachts wakker wil zijn en het is ijskoud in huis, omdat de ja. verwarming niet aan kan. En uh, ja, dan, dan even denken, want je hoeft natuurlijk niet dood te vriezen. Je kunt wel een straalkacheltje in stopcontact steken natuurlijk. Ja, maar weet je, dat kost dus extra energie. Ja. Dat moet je dan gaan betalen. Ik bedoel, dat doe ik ook wel. Maar ten eerste, nou, verwarm je hele huizen maar eens met, dan kun je het wel in een klein kamertje doen, maar toch. Ja. Ik vind, volgens mij is het gewoon je recht dat je verwarming toegevoerd krijgt op het moment dat jij die knop omdraait. Ja. 0800-1121. Ik hoop dat iemand je kan helpen, Erika. Ja, dat hoop ik ook. En verder ik draai ik gewoon hele lekkere muziek. Kun je een beetje springen, word je warm van. Ja, dat doe ik. Ja. En dan heb ik nog een heel flauw antwoord op de vraag van... hoe komt het dat iemand rood haar heeft? Ja. Heel flauw roest. Ja, van de, maar wel van de stalen zenuwen. De uiteinden van zijn stalen ja. zenuwen dan. Ja. Okay, Dankjewel, dan Erika. Oi. Ja, oké. Hoi, hoi. Martijn. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Dat duurde lang. Maar geeft niet. Uh, ja, het merendeel was eigenlijk al opgelost. Uh, want jij dacht hetzelfde als ik over die, uh, over die vrouw met die zonne-energie. Uh, ja, ik wilde al een vergelijking maken met overal om ons heen is zeg maar water. En dat komt ook niet zomaar uit je kraan. Uh, er moet natuurlijk het nodige aan gedaan worden yeah. voordat dat. Uh, en inderdaad, met die zonne-energie... er zit zoveel techniek achter... en uh, ja, dat ontwikkelen kost geld. Alles kost geld. Oké, okay, uh, dat spookrijden... daar, uh, ja, dat snap ik nou zelf ook niet meer. Want, uh, nee, maar mensen zei... worden wel agressief. Dat begrijp ik ook wel. Want het is natuurlijk een, uh, een, een, nogal een, een, een belangrijk uh, iets om te weten. Kijk, uh, er zijn ook mensen die mij nu mailen... ja, als een spookrijder... ja, er komt een spookrijder aan. En... Op dat moment haal ik net iemand in. Dan kan ja, niemand ergens naartoe. Want er zijn twee rijbanen. Maar ja, ik denk dan of hij nou, nou links of rechts rijdt. Maar goed. Ja, nou, die, dat. die man die zal waarschijnlijk de lege baan kiezen... En als iedereen gewoon op één baan blijft... Uh, dan kiest ja, dan dan automatisch hij automatisch gewoon de goede baan. Ja, daar zit wat in. Inderdaad, en dan komt hij er snel genoeg achter. Ja. Maar toen zou ik ook te denken, als je een klaverblad, als je dat achterstevoren neemt, dus om spook te rijden, ja. uh, dan kom je de snelweg op en dan pak je eigenlijk automatisch gelijk de meest rechtse baan. En als jij hem tegemoet rijdt, en je pakt ook rechts, ja, dan, dan je op elkaar tegemoet, zeg maar. Ja. Niet tegen elkaar aan, maar gewoon elkaar tegemoet. Te ja. Maar oké, okay, dat is uh, behandeld. Uh, dan had ik eigenlijk alleen over die bladeren. Want uh, jij maakte een beetje van uh, de bladeren in de tuin. Ja. Maar hij begon eigenlijk met op straat, met het wegvegen. Oh. En dan heb ik zelf een keertje ben ik weggegleden op een, uh, op een nat takje... van uh, 10 centimeter lang, best wel dik. Maar die lag onder de blaadjes. Oh, ja. En daar glij je op weg. Ja. Want door de herfst vallen niet alleen bladeren, maar ook takjes natuurlijk... Ja. En die worden dan uit het gras langs de stoep, wordt dat weggehaald. Zodat uh, oude mensen, die, uh, ja, die zijn toch slechte been, dat wordt nat. Uh, de glijden gewoon makkelijk op weg, ook op de fiets natuurlijk. Dus dat is denk ik de reden waarom dat wordt weggehaald. Mm -hmm. En uh, de reden waarom het in kanten wordt weggehaald, is denk ik... als je in een bepaalde straat woont, dan ben je een paria. Gaat denk, het? dat dat de reden is. Nee, ja, maar, dat het, nee om... maar sowieso, of er nou takjes onder liggen of niet... het is natuurlijk sowieso een beetje... Ja, het wordt natuurlijk glad, dat begrijp ik. Ja, ja dat klopt. Maar dat, dat is echt puur voor de straat, hè, wat de gemeente doet. Maar die in, in je tuin, ik denk dat dat gewoon onzin is. Want uh, die dode blaadjes zitten natuurlijk uh, voedingsstoffen in... voor de grond, voor de bomen, voor de, ja. het gras inderdaad zorgt inderdaad ook dat niet alles vastvriest. Uh, een soort beschermlaagje. Dus uh, ik denk dat hij meer bedoelde van uh, wat er op de straat, waarom het daar weg moet. Mm -hmm. Dat kan natuurlijk ook vastvriezen, dan wordt het nog gladder. Dus uh, ik denk dat dat de reden is. Ja, en ja, dat was het eigenlijk wel. Uh, nou. Lang moeten wachten. Maar Duidelijk Martijn, ik... dankjewel. Ja, oké. Okay. En goeiedag nog. nog. dag. Piet. Ja, goeiedag Astrid. Hallo Piet. Hallo. Ik luister weer met veel genoegen naar jouw programma. Gelukkig. Ja, vind je dat goed? Ja, ik hoor dat graag. Oké, okay, hou me zo dan, hè? Ja. En je harenkintje was, hè? Ja. Maar waar bel je over, Piet? Nee, nergens ook. Gewoon even een complimentje geven aan jou. Oh, oké. Okay. Nou, het is je aangekomen. Dankjewel. Voorzichtig. Ja, Peter de Jong, goedenacht. Hallo. Ik, ik had een vraagje nou over ketelzand. Oh. Dat wordt dus niet eh, gewonnen ergens in de Maas of zo, maar het is een bijproduct of een restproduct van kolencentrales, zoals de centrale in geert Nou is mijn vraag. Uh, het is omstreden... ...opvulmiddel voor onder voetbalvelden met uh, kunstgras en dergelijke... Ketelzand, ja? Ketelzand, ja. Ik had er ook mm. nog nooit van gehoord. Nou is mijn vraag, uh, omdat het omstreden is, welke giftige stoffen bevat het? Want het schijnt ook te stomen als de, auto, uh, als de kleppen opengaan... ...want die auto's zijn aan de bovenkant gesloten die dat vervoeren... Maar het is, het is erg omstreden. Wat is het gewicht per ton en wel, wat zijn de giftige stoffen? En wordt voor toepassing wordt daar een additief aan toegevoegd. Dat wil zeggen dat het na verloop van enkele weken eh, zich verhardt. Het is oh. geen beton, maar het schijnt zich te verharden... door middel van een toevoeging van een additief. En maar dat... even, even Peter, waar komt jouw interesse voor ketelsand vandaan? Ja, ik, ik stuit er, er op een gegeven moment op... En, nou, en ik heb daarna gezocht en toen kwam ik niet verder als uh, gestookte kolencentrales. Oh. Ik, ik, ik, vond dat, ik vond dat knap, omdat ze noemen het zand. Maar het, het is geen delfstof zoals, laten we zeggen, Grint in zand uit de Maas. Nee, het is iets anders. Het is een bijzondere vraag, kennelijk, omdat u dat vraagt. Nee, het is meer, ik had nog nooit van ketelzand gehoord. Nee, ja, daar gaan we al. Nou ja, email, een ketelzanddeskundige, ga, we Dat gaan ook op zoek. Het is ongetwijfeld van uw luisteraars zijn die er veel meer van weten. Dus er is er één, denk ik, en die belt vooral welke giftige ja. stoffen bevat het. Oh. Want het is, het is omstreden in de toepassing. Oké. Okay. Nou, staat genoteerd. Ik ga op zoek. Fantastisch. Bedankt voor de vragen. Ja, bedankt ook alvast. Ja, ja, ik ga mijn best doen. Oh, en, en een, een ton ketelzand weegt duizend kilo. Nou, Wat? dat weet ik er namelijk. Nou, niet. dat weet ik toch met aanzekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Dus je, je kent het eigenlijk, ketels? Nee, maar als iets een ton weegt, dan, dan weegt het duizend kilo. Daar is niet ja, veel aan te doen. Ja, nee, je hebt gelijk. Oké. Okay. Dag. Dag. In the salty air. Circle in the sun. in de Ketelzand van Belinda Carla... was dat ketelsand. daar wil Peter de Jong graag meer over weten. En vooral welke giftige stoffen daarin zouden zitten. 0800 1121 Erika wil weten of het uh, zomaar mag... dat de verwarming in haar appartementencomplex s'nachts uitgaat. En uh, Caroline die wil weten of het zomaar mag... dat ze de kerkklokken bij haar bij de buren aanzetten. <laughs> ja, zo zijn we allemaal leuk bezig. Gerard heeft uh, flashbacks van zijn nare jeugd en uh, vraagt zich af waar die vandaan kunnen komen. En Rinse Jan wil weten of hij de aardolie die hij opgraaft uit zijn eigen, eigen tuin echt niet zelf mag houden. Gertjan jan zoekt een locatie in Rome om zijn vriendin ten huwelijk te vragen. Dus wat is de meest romantische plek? Wil wil weten of linkshandigheid erfelijk is. En Alex die vraagt zich af waarom we de onafhankelijkheid van Suriname niet herdenken in Nederland. En Nico wil weten hoe kom je aan rood haar? 0800 1121 timo goedenacht. Hoi, hey, daar gaat het Timo. Hoi, hallo, zeg het eens. Hoi. Uh, nog even over het kretelzand. Die meneer vroeg, uh, op het laatste probeerde hij nog te zeggen... het is niet per ton, per kuub bedoelde hij. Ja, dat probeerde hij te zeggen, ja. Oké, okay, dus gewicht per kuub wou hij weten. Ja. Uh, maar goed, uh, ik had twee antwoorden. Ja. Maar omdat je de vraag haalt, heb ik ook nog twee gedachten. Maar ik weet niet of er achter mij nog mensen zitten... over die bladeren en Suriname. Ja, dat weet ik ook niet, maar kom maar door... Ja, uh, na die bladeren op het gas als ze op het gas laat liggen krijgen de bladeren geen, of het gas geen licht meer en dan kan het doodgaan. dan Krijg je van die koude plekken, misschien. Ja, ja, maar het ja. lijkt mij juist dat het beschermt. Maar goed. Ja. Uh, het mag niet te lang afgedekt worden volgens mij gras, want dan oh. gaat het dood. Dacht okay. ik. Oké. Nou, dat is, lijkt me een goede reden om de bladeren dan weg te halen. Ja. Dacht ik hoor. Ja. Weet Voor niet. als je een heel mooi gezondetje. Ja. <laughs> En uh, over Suriname, ja, dat is een beetje, net als, uh, ik kan me voorstellen, als je, als je, als je uh, getrouwd bent en je gaat uit elkaar omdat de een of de ander echt niet meer kan zien of luchten. Dat je dat niet degene, gaat herdenken. Nou, degene die weggaat misschien wel, ja. dan die, die, die het verbreekt, die is dan opgelucht en die zal er misschien wel vieren, een soort scheidingsfeestje of zo, maar... Degene die verlaten wordt, ja, die verliest alleen maar. Dus die zal dat niet zo snel vieren, dan denk ik. Kijk, dat is een mooie uitleg inderdaad, Timo. Dank je wel. Ja. Uh, maar waar ik voor belde was over de uh, jeugd, nage jeugdherinneringen. Ja, de flashbacks. Ja. Ja. Ik, ja, hij voelt waar ze vandaan komen. maar hij, dat, Tenminste, dat haalde je. Maar ik dacht dat hij ook wel weet hoe hij er vanaf kon komen. Ja, ik denk niet dat hij dat onprettig vindt om ook te horen. Ja. Nou, zoals, zoals ik het zie, is het zeg maar een herinnering die, je niet, die heel zwaar gekoppeld is aan een, een, een emotie, mm. een negatieve emotie. En die twee houden elkaar in stand. Dus als die naar uh, emotie terugkomt, uh, of als, als je als een naar een emotie krijgt, dan herinnert hij die, die aan dat voorval. En die herinnering die komt dan gewoon in je op. En die herinnering maakt weer die emotie los, dus dat houdt elkaar in stand. En als je dat weg wil drukken, dan breek je het als het ware af. Maar ja, je moet er toch iets mee, dus dan komt het op ongelegen momenten naar boven. En als dat het, als het net zoiets is als posttraumatisch stresssyndroom... waar veel uh, politieagenten of soldaten last van hebben... dan zou dat misschien wel met EMDR te behandelen kunnen zijn. Want EMDR, dat is een techniek die psychologen onlangs ontdekt hebben. Daarmee haal je de, de scherpe kantjes van de emoties die aan de herinnering kleven erop, zodat je die herinnering onder ogen kan zien zonder dat je daar heftig geëmotioneerd van wordt. Het wordt wat verflakker, die emotie. En daardoor kan je het makkelijker accepteren. En dan ga je er ook niet zo tegen vechten tegen die herinnering. Nou, dat klinkt het op het zich vrij doen. logisch. EMDR? Ja, ik, als, als je het makkelijk wil onthouden, zeg ik altijd eerst melk, dan Room. <laughs> maar het is eye movement, dis, disassociation reprocessing of zo. Ik vind ook de eerst melk dan ram uh, handiger ja. te, om te onthouden. Maar, maar moet, dan je moet je sowieso je bij de huisarts zijn. Uh, ja, maar ja, je ja, ja. moet gewoon naar je huisarts gaan en de vragen of die daar ervaring mee heeft en zo niet of die naar iemand anders wil, andere huisarts wil doorverwijzen die daar wel ervaring mee heeft en ja. die dan een adres heeft waar die een psycholoog daar met je mee aan de gang kan. Precies. Want als hij naar jou durft te bellen, dan kan die ook naar een huisarts bellen. Is ook zo. Maar goed, sterkte daarmee in ieder geval. Want het yeah. is heel, lijkt me heel vervelend. Ja. Yeah. En uh, die uh, trouwlocatie voor de jurk... Ja, ik heb alleen maar mijn moeder als referentie. Want dat is de enige... Nou, behoudens jou dan. Maar de enige vrouwelijke vrouw die zo romantisch ingesteld is. Oh. Voor de rest ken ik alleen maar van die uh, ja, gestudeerde vrouwen. Zakelijke vrouwen. Oh, bah, maar... gestudeerde vrouwen. Ja. Nee, op zich is er niks mis mee. Maar oh. soms verliezen ze wel eens dat... Verliezen ze verliezen wel eens contact met hun gevoelsleven, zeg maar, met kinderlijk gevoelsleven. vraag me trouwens af hoe je dan een kind gaat opvoeden, maar goed, dat is helemaal. Eigenlijk... Oh, dat komt wel goed hoor. Ja? Ja, die hebben zelf dat gevoelsleven. Nee, maar daar moet je toch mee kunnen corresponderen dan? Uh, nee. Niet? Nee, daarom zeggen ouders altijd tegen kinderen: omdat ik het zeg. Oh, dat schiet lekker op, ja. Ja, Nee, werkt ook nooit, kan ik je vertellen. Ja, dat werkt ook nooit. Ja. ja. Mijn vader probeert het nog steeds trouwens. Zegt hij ook tegen maar... jou, omdat ik het zeg? Ja. <laughs> werkt niet, nee. Nee, hè, nog nee, steeds nee, niet. Nee, nee. Maar die trouwlocatie in Rome, daar ben ja. ik ook voor. Ja. Uh, mijn moeder die is dus helemaal verslingerd geraakt aan CS Yes to the Dress. Wat op is TLC. dat? Ken je oh, dat niet? Nee, dat is een, een show waarin uh, me meisjes dan die al trouwplannen hebben, die gaan een trouwjurk uitzoeken met vriendinnen. Ja. Yeah. Uh, en uh, ja, op een gegeven moment, uh, dan zijn er zijn professionele begeleiders die dat doen, die trouwjurk uitzoeken. En op een gegeven moment, als ze juist jurk hebben, dan gaan ze helemaal huilen, want dat schijnt enorm emotioneel te zijn voor een meisje. Oh. Als ze zich echt, zeg maar, van. Want schijn, meisjes schijnen al van jongs af aan bezig te zijn met trouwen. En dat, dat is helemaal heel Amerikaans, ja. Ja, ja. ja, ja. Dus dat, dat schijnt enorm belangrijk te zijn voor meisjes. Ja. Maar voor mijn moeder in ieder geval ook. Uh. En die, die smelt er helemaal van. En ik denk, van als je dan in Rome bent en je bereidt een beetje voor... je zoekt een mooie trouwjurkwinkel uh, uit... Dan, doe je net als, dan bereid je dat voor, dan spreken we het af met die winkel... en dan doe je net alsof je... laten eens voor de grap trouwjurken gaan passen... en dan moet je zorgen dat je haar een beetje kent... hoe je haar mee kan krijgen en dan gaat zij trouwjurken passen... en op een gegeven moment sinds ze dan de mooiste jurk... ja, die zou ik best willen hebben of zo. En misschien mag je hem niet zien... maar dan zorg je dat je ergens achter in een stoeltje gaat zitten... met een blaadje of zo. En dan uh, laat je die mensen zeggen van... ja, en je bent onze uh, tienduizendste klant of zo... en dan uh, geven we aan de tien, iedere tienduizendste klant... Geven de jurk gratis weg... En dan komt er helemaal naar je toe gerend, van, oh ik heb de jurk gekregen, ik heb de jurk gekregen. En dan ga je op één knie en dan haal je je trouwring tevoorschijn. Of je verlovingsring, of je trouwring, hoe doe je dat? Nou, ik weet niet, één van die twee. <laughs> ja. En dan ga je op één knie, want dan is, is ze al, zeg maar, op het, dan is ze al emotioneel. Ja. En dan ga je op één knie en dan kan het, volgens mij, komen dan de tranen wel tevoorschijn. En je kunt natuurlijk ook nog de, al, alvast de ambtenaar van de Burgers stand meenemen. Dan regel je dat nee. meteen. Oh, nee, nee, dat kan dat... niet daar willen dat ouders graag zo. bij zijn en zo. Dat is en, niet uh... romantisch. Nee, maar gewoon een aanzoek doen, toch? Daar ging het toch om? Ja, precies. Dus jij zegt uh, de uh, romantische plek in Rome, gewoon een winkel met trouwjurken. Ja, tenminste, dat is best wat ik kon verzinnen in ieder geval. Ja, ik vind, nou dat heb je goed gedaan, Timo. Ja, okay. ik ben benieuwd of hij het ook gaat doen. Maar dat horen we in het nieuwe jaar. Ja. Zijn we er al doorheen? Ja, ik dacht het wel. Oké, okay, dankjewel. Okay. Tot gauw. Dag Timo. 0801121 Rob? Rob, wakker worden. Hey Rob. Hallo? Ja, hallo. Met wie? Met Rob. Hé, hey, hallo Rob. Nou, dat had ik niet verwacht. Dan word ik zo hard ja, weet ik niet. Blijkbaar voel je de behoefte. Met Rob, met Rob. En ik, ik hoor het hele tijd, want die... die... Die, uh, dat oortje staat open op de zender, dus uh, oh. kan ik zo meeluisteren. Dus, oh. uh, er was verbinding. Nou. nog... Wat een toestand. Ja, maakt het wel van, ja. Ja. Ja. Maar ik, uh, ik heb een plant. De enige in de kamer, die leeft. Met de rest is allemaal van... Uh, ja, dat is allemaal. Quins bloemetjes, weet ik veel. Ik ben niet zo'n plantenfiek. Uh, maar wat mij opviel een keer... Ja. Ik heb daar foto's van gemaakt. Ik denk, want ik wil dat zeker weten. Zat ik op de bank, zoals gewoonlijk. En ik keek zo naar die plant, die was eerst helemaal dood, Er zat niks meer in. Ik denk, ik vond het wel leuk om te laten op te komen. Ik denk, ja, en het is meen ik, een niet, ik noem het dan, een Tante Severia of zoiets. In ja, een Tante Severia zal het zijn. Ja, ja, ja. Tante soveria. En dan zag ik zo naar die platen, ik denk, nou, die groeit wel aardig weer. En ik denk, wat zie ik daar toch? Iets roods. En ik kijk nogmaals. Ik denk, is het een, is het een, een reflex ergens van? Van, je weet niet veel wat. Maar dat kon helemaal niet. Dus, uh, en ik ging daarna dichtbij. En wat zie ik? Gewoon twee lichtjes. Rode lichtjes. Mm -hmm. op, op de kruising van van de tak het van van stengel naar de blok toe. In die, in die, in die. In die, in die baas. Oh nee, en dan is het geen tante Severia. Dan is het een kerstoom. Dan weet ik niet wat het is. Maar in ieder geval... Er branden twee lichtjes. En er waren niet zomaar een, een kleurtje. Nee, lichtjes. Ja. En uh, ik denk gauw even met mijn uh, pakken en focus maken. Dus ik heb de foto's zwang gemaakt. En dan gingen die uit... En daarna heb ik ook weer foto's van gemaakt, toen, uh, toen ze net uit waren. Maar net le leken wel een beetje ledlampjes, zo'n beetje. En uh, ik snap er nog helemaal geen fluitketel van, hoe dat zit. Nee. Uh, nee, want uh, ik heb hem gevraagd, ja, ja, iedereen vindt het, ja, ja dat zal wel, uh, misschien heb je dat wel anders gezien. Nee, ik heb dat gewoon gezien, want ik ben ook niet zo uh, dat ik uh, maar ik wil het zeker weten, en inderdaad, zag ik. En die gingen uit. Hoe kan dat? Een foutje van de natuur? Nee. Als het een foutje van de natuur is, is het geen natuur. Ja. Maar in ieder geval, ik zag twee, twee lichtjes en die heb ik nog op mijn fouttoestel staan. Dus uh, dat is mijn vraag: hoe kan dat? Hoe kan het dat er lichtjes in een plant zitten die uh, van uh, kleins af aan. De... In een blad, dat is dus bekend begin van de stengel naar het ja. blad toe. Ja. En dan precies op de, de kruisje zo, daar zaten twee lichtjes. In het begin waren ze heel vuil. Ja. En ik dacht, ik had tijd nodig om dat te realiseren. Wat zie ik nou? Ja. Wat zie ik? Zo ja. En ik heb hou een foto gemaakt van twee foto's, in ieder geval. Voor de zekerheid dat ik dacht, nou ja, ik zie ze vliegen of zo. Of er schijnen. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga mijn best doen, Rob. 0800-1121. Misschien dat ja. iemand een lichtje opgaat. gaat. <laughs> Ja, nou, hey, goede reizen. Doei. Oh, gelukkig. Ja, die was lek, inderdaad. He, fijn. Nou, dag op. Jaap van Belze, goeienacht. Hey, goede goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Uh, even over, die, uh, over dat niet inhalen. Ja. Beide mensen rijden rechts. Dus zowel de spookrijder als jezelf rijden rechts. Op nee, de maar een, een als een spookrijder rechts rijdt, is het geen spookrijder. Jawel, tuurlijk wel. Hij komt toch op een... Uh... Op een, je hebt een vierbaansweg. Oh, je bedoelt dat hij op de verkeerde... Hij rijdt helemaal op de verkeerde weg, natuurlijk. Ja. ja anders is het. Anders is, anders is, is geen spookrijder. Ja, nou, ja, ja, er een er spookrijder... Ik, ik denk aan een spookrijder. Dus, kijk, ik rijd rechts, jij rijdt rechts. Gewoon op een, op ja. een normale éénbaansweg, zeg maar, of tweebaansweg ja, dan. Ja, dan is het geen spookrijder. Nee, maar als hij dan links rijdt... Maar goed, ik begrijp het. Ja, het duurt bij mij altijd iets op een, langer. Het is maar ik op, een vierba het. op een vierbaansweg. En hij zit op de verkeerde richting ja. en hij rijdt rechts. Dus daarom zeggen ze niet inhalen, want dan kom je op de rijbaan van die spookrijder. Ja, precies. Duidelijk. Goed. En dan even over de Trevi-Fontein ja. in Rome. Dat is de mooiste voor mij. zou zal dat de mooiste positie zijn. Ja, ik ben er wel een beetje bang dat als uh, Gert-Jan zijn vriendin... ten huwelijk gaat vragen bij de Trevi-fontein... dat er links naast hem ook iemand ten huwelijk wordt gevraagd... en rechts achter hem ook iemand. Ja, maar dan ga je nog uitbeiden even wat een muntje in de fontein gooien. Ja. Maar zeker niet in het Vaticaan. Maar dan liggen die oude pauzen opgebaard. Ja. Dus dat moet je zeker niet zijn. Dus niet dat is niet de sfeer die je, je, je wil hebben ziet. tijdens je huwelijksaanzoek. Oké. Okay. En even voor de mensen die uh, in, uh, in Groningen wonen. Mm. Met het aardgas, mm. kijk, die mogen ook geen gebruik maken van wat er daar in de bodem zit. Nee. Nee. Nee, wat anders hadden die, die schaden al lang vergoed gekregen. Dus ja, maar wat er ja. veel diep in de grond zit, is gewoon van het Rijk. Ja. Explosatie. Maar ja, hoe diep is het dan? Want ja, als, ja, ik, als ik uh, aardbeien geplant heb in de achtertuinen, zijn het gewoon mijn aardbeienplantjes. Nee, wat je zelf kan pakken, bijvoorbeeld munten of iets dergelijks. Of andere dingen. Ja. Dat hebben we hier in Zweden zeeland ook wel eens gehad met een prijveldje in Syroskerken. Die mensen die gingen de grond woelen. En dan kwamen de gouden munten tevoorschijn. Ja. En tot hoe diep zijn die munten dan? Mag je die houden? Nou, dat weet ik niet precies. Dus nee, ja, kijk, daar zit maar, ergens. Dat, een was, dat, was, dat was niet zo heel diep, maar die zat gewoon tussen de prijwortels. Ja. Dus wat tussen je prijs zit, mag je houden, maar wat dieper zit ja. niet. Nee, ja, dat nee, Het is, nou is wel oké. makkelijk dat wij die wet nu even opstellen samen. Ja, daarom. Ja, nee, ja, ja. Het, ja dat, is, uh, de, dat is duidelijk inderdaad. Dat als je, ja, maar goed, ergens moet de grens zijn met uh, tot hier en niet verder... Want worteltjes je... uh, zijn ook van jezelf. Die zitten toch echt onder de grond? Ja, ja, nog nee, even. Nog twintig seconden ja. hoor, want Juri die is zijn keel aan het schapen. Ja, even voor ja. Timo, die had gelijk met dat gras. Ja. Als de bladeren op het glas blijven liggen, gras. dan gaat het gras dood. Dan worden krijg naar gele plek. Kijk, dus, uh, dus bladblazen glas, is, is niet, niet zo onzinnig weg. als dat het eruit ziet. Dankjewel, Jaap. Nee. Oké, okay, prettige dag. Fijne vrijdag. Dag. Jo. Hoi. Blijf bellen hè, naar 0800-1121.